Vandaag gaan we even praten met Joop. Allemaal kunstwerken hier in de willem -2 Straat. Uh, van alles uh, gemaakt en zo? Wil het een beetje vandaag? Nee, lukt vandaag niet. Nee. Waarom niet? Het is te mooi weer, ja. Het is... Maar het zijn mooie schilderijen. Jawel, dat is het hele mijn leven al, maar verkopen is altijd niks. Is dat het leven van de kunstenaar? Kunst maken, mensen vinden het leuk om naar te kijken, maar ze kopen niks? Nee, dat is wel zo, maar Buiten Tilburg heb ik dus wel kennissen. Ja, ja. Die koop. Tilburg is je eigen stad, daar verkoop je niks. Dit is, dit is ook klassiek. Ja. Maar uh, wat voor stijl ligt hier bijvoorbeeld, allemaal op de tafel? Sterloos. Sterloos. Jawel, ik maak er een grapje van mensen. Het interesseert <laughs> me fuck, echt wel niet. Nee. Maar het hoe komt het allemaal wel goed. Hoe minder het me interesseert waar met mee bezig bent, hoe beter het wordt. Ja. Je moet zo onbevangen mogelijk zijn. Maar er waren net wel wat mensen aan de stand. Die, die zaten ernaar te kijken. Die vonden het allemaal wel heel ja, maar erg mooi. Maar. Dat, dat, dat, dat is altijd, hè. Dat is Tilburgs, hè. Ja. Kijken, maar niet kopen, hè. Ja. Kijken, kijken, maar niet kopen. Ja, dat is zo gewoon. Ja. En met die cursussen van mij, dat schiet ook niet op. Dat doe ik ook, ook niks, gewoon. Ik zit nu nog echt te zoeken van... Ik denk dat ik gewoon een sabbat ik al dier neem. Gewoon even een beetje kijken wat ik de rest van mijn leven ga doen. Gewoon een jaar lang even niks. Ja, inderdaad. Gewoon een jaar lang niks, gewoon. Ja. Maar ja, dan is het wel zo van... Uh... Dat wordt wel moeilijk hè, met de bank en, en uh, de schulden enzovoorts. Hè? Ja, maar ja, ach, als het goed is komt er toch nog wel geld binnen. Ja, dat is dat, dat, Je moet maar gewoon uh, laten waaien, laten komen wat komt. Ja, goed. Ja, of je zou helemaal back to basic moeten, hè? Huh? Gewoon uh, helemaal back to basic. Gewoon alleen maar rondlopen in Tilburg en kijken waar je s'avonds gaat slapen. <laughs> ja. Nee, ik heb een huis. Maar er zijn er genoeg die dat doen in Tilburg. Ja, nou, toen ik in het buitenland zat, heb ik het ook zo geleefd. Ja. Dat is misschien wel een kans om een jaar lang met z'n bed te gaan op zo'n manier. Ja. Ja, in het buitenland lukt het me. Ja. Dan moet het hier toch ook willen? Ja. Want hier zitten allemaal bekenden en familie en kennissen. Ja, dat, ik, maar ik slaap liefst alleen in mijn huis. Ik hoef niemand te hebben in mijn huis. Nee. Ja, in elk geval veel succes met de kunst nog. Ja, jongen, bedankt. Dat was even praten met Joop, die vandaag ook in de Willem 2 Straat staat. Met allemaal kunstwerken en zo. En dan gaan mensen inderdaad weer kijken naar de kunstwerken, wat heel mooi gemaakt is.